Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika komt met nog meer steun voor Oekraïne. President Biden heeft zijn handtekening gezet onder een mega steunpakket van bijna 38 miljard euro. De helft van het pakket is voor militaire steun. En ook andere landen komen met extra steun in de strijd tegen Rusland. Engeland wil wapens naar Moldavië sturen, zodat het land zich beter kan verdedigen mocht Rusland binnenvallen. De Nijmeegse burgemeester Bruls en zijn gezin moesten tijdens corona hun huis ontvluchten. Ze werden bedreigd door actievoerders. Bruls moest als voorzitter van het Veiligheidsberaad vaak maatregelen uitleggen. En dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Die bedreigingen hebben veel indruk gemaakt, zegt hij tegen Omroep Gelderland. Als je een periode hebt dat bijna elke dag dat een paar keer gebeurt... ja, ik heb gemerkt dat doet wel wat. En er wonen ook nog mensen bij mij thuis. Ik heb een vrouw, ik heb kinderen. Zij kunnen er niks aan doen. De ouders van een Amerikaanse jongen van 12 klagen Apple aan. Zijn trommelvliezen zouden zijn gescheurd toen hij op zijn AirPods keihard een Amber Alert binnenkreeg. En die gaan we nu even horen, dus gooi je volume vooral niet omhoog. Ja, zo klonk dat dus. Honderden mensen hebben de afgelopen jaren over soortgelijke alerts geklaagd bij Apple. Sterke punten, snelheid, voetenwerk. Uh, bal vast. En je ziet gewoon dat hij uh, een hele goede reflex heeft. Ja, het gaat hier niet om Oblak, Donaruma of Pasveer. Maar over Ivan van 16. Hij komt uit Oekraïne en wilde graag bij VV Heino in Overijssel een balletje trappen. Maar tijdens de proeftraining had de trainer al snel na de eerste redding van Ivan door. Dat hij niet met een doorsnee amateur te maken had. Als je gewoon vergelijkt met dezelfde leeftijd zeg maar, uh, hier bij de vereniging. Dan steekt hij daar gewoon mijn kop en schouders boven uit. De lengte uh, en zijn, uh, zijn mentaliteit. Trainen, trainen, trainen. Dat zit er echt 100% in. Trainer trainerak is na het na Ik weet dat is wel Ja, Ivan vertelt dat hij in Kiev, Kiev zes dagen in de week traint. Hij zat namelijk op de opleiding van profclub Lokomotief Kiev. De trainer van Heino heeft hem daarom ook meteen aangemeld bij de KNVB. Dan nog het weer. Het is bijna overal droog. Aardig wat zon, maar ook wat stapelwolken. Het is 16 graden aan zee tot 20 in Limburg. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Vreselijk naar hun zin. Jorde, kulstjes, wanneer van? Ervan. Inderdaad, een uh, lekkere gouden oude uit de jaren 80 van Cindy Lopper. Het is uh, even na drie uur. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag, uur twee. Met daarin de volgende onderwerpen. Ja, weer een uh, vol uur. Het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Uiteraard gaan we zo meteen uh, weer schakelen met uh, Jan van der Leden. Uh, want die is op Marken uh, voor de wedstrijd Marken uh, uh, tegen uh, Zandvoort. De wedstrijd is om half drie begonnen. Tien over half drie stond het nog 0-0. Maar ze staan allebei op de vierde plek. Maar op doelsaldo staat, uh, staat uh, Zandvoort uh, voor op Marken. Dus dit is wel een belangrijke wedstrijd. Want nummer vier, uh, als ze dan een periodetitel zouden hebben... dan zouden ze nog uh, na competitie of zo gaan spelen waarschijnlijk. Ja. Dus wat dat betreft een spannende wedstrijd en een belangrijke wedstrijd. En zo vlak voor het einde van de competitie uh, uh, ja, dan gaan de punten wel tellen. Dus straks schakelen we weer met Jan. Uh, daarna hebt u uh, ook in het eerste half uur hebt u recht op deel 2 van het interview... wat onze collega Ben Zonneveld vanmorgen had met uh, Danny Slager, de agent... over de vernieuwde wijkteams en hoe zij dit drukke evenement in de seizoen uh, gaan aanpakken. Met name ook natuurlijk nog even over de Formule 1. Uh, dan uh, half vier de evenementenagenda. Die ontbreekt ook niet. En als we tijd hebben, nog wat anders. Zandvoorts nieuws in het kort. Daarnaast volgen we natuurlijk voor u ook uh, de, de hockey. De play-offs. Uh, de dames hebben het zojuist gespeeld. Ik uh, hou dat nog even uh, voor me. Stichtse tegen uh, de Stichtse Cricket Hockey Club. Om het maar eens te zeggen. Zo hoort zo. Zo het helemaal. Tegen Amsterdam. En dat, gaat, dat is de tweede wedstrijd. De eerste wedstrijd is gewonnen door Amsterdam. En de tweede wedstrijd uh, hou, ik, dat hou ik nog even voor me. Want als dat uh, door Stichtse zou worden gewonnen... dan uh, volgt morgen om 1 uur of om half twee... de derde en beslissende wedstrijd voor het kampioenschap om Nederland. Ook de heren zijn bezig dit weekend. Wellicht dat we daar ook nog even bij stilstaan. Uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel, je Weer een uh, vol uur. Dat ging snel aan het eind, trouwens. Ja, ja, ja. Zit, je, zit je de race te kijken? De nee. Formule W of zo? Nee, ik, hoorde, ik hoorde al wat muziek ja, ja, nee, dat klopt. Dat is uh, deze platen die we lekker gedraaien. Een uh, disco-klassieker van The Jacksons en Blame It on the Boogie www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg Tina. Wij zeggen een hele goeiemiddag. We zijn er tot aan vijf uur.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 Sometimes I'm curling on a boogie You just got the sunshine. Yeah. Moonlight. Good times. Good times. Okay. Don't you blame just play it. Sunshine. You just got the Moonlight. You just Ook samen hebben de rechtsjes heel veel uh, hits gescoord. Waaronder deze die we juist voor je draaiden. Dat was Blame It on the Boogie. Wij gaan weer uh, schakelen naar het uh, altijd gezellige Marken. Want uh, ja, het is gewoon een hele club, hoorden we net van uh, Jan. Jan, uh, we hadden uh, gesproken toen uh, de wedstrijd 10 minuten aan de gang was. Nu zijn we bijna drie kwartier uh, verder uh, vanaf uh, half drie. Hoe is uh, de wedstrijd verlopen op dit moment? Nou, ik mocht niks zeggen van Albert, want hij moest de spanning erin houden, maar het is nog steeds heel spannend. Het is, het is nog steeds 0-0. <laughs> Oké, okay, ja, ja, ja. Ja, je, je hield het spannend inderdaad. <laughs> we, we schrokken wel even. En ook door een. Uh, uh, Marken maakte 1-0. Oh. Hij heeft er een fout bij gezien. Een duw in de rug van een van onze verdedigers. En de kool werd afgekeurd. Daarna kregen wij weer de overhand. Buffy mocht ze vrij trap nemen dat hij zelf neergelegd was. De, de, de kieper liet hem los en onze uh, spits was net niet attent En van later was het in een exact dezelfde situatie met uh, Jeffy Sams, vrij vijf voor wettig, waar men weer niet attent reageerde. Dat is jammer. Een schot van Nuitselberg, raakelingsover, over. Een schot van Sofjan Aberkant, rakelings over. Dat net niet de juiste richting. Jeetje, dus het wil eigenlijk ja. net niet lukken als we het zo moeten nee, samenvatten. Nee, nee. Jeetje. Het, het moet echt kunnen hoor. En ja. hartstikke leuk met die jonge jongens. Dat, uh, dat gaat hartstikke goed. Oké, okay, ja, het is, is wel, het, wel, een, het is wel een geolied uh, team wat je nu uh, ziet op het veld. Ja, het loopt lekker. Het loopt echt lekker. Soms denk ik wel eens dat die jonge jongens. moeten wat meer initiatief tonen. Die, die zijn te lief en te. die willen dan hebben niet zo wet genoeg. En die zullen graag de bal terugleggen naar, naar de meer gerenommeerde spelers. Dat is naaruitzellen, een Free. En... Ga, ga zelf een keertje. Ga zelf een keer voor het dubbel. Ga zelf een keer voor het schot. Ja. Dat zou zelf wel leuker zijn. En dat is dan een keertje over het natuurlijk, dat kan. Maar hij gaat er ook nog een keer in. Ja, is het, is het dan dat ze te veel opkijken tegen bepaalde spelers binnen het team? Ja, dat is, dat is gewoon. Het zijn gewoon hele jonge jongens van 17, 18 jaar. Ja, nu drinken, die meedoen, tegen de krummen in de krummen. Dus het die heb een in, berg, nu weer op. Ja, daar zou ik eigenlijk ook niet durven, Jan, nee. Ja. Noem je even een paar ja. namen op. Oh, mooie bal Jeffries, oh zeg, oh, op de lat. Ah. hebt schiet met 60 meter op de lak. Jeetje, ongelooflijk. En weer net niet. Nou, daar hebben we het weer dus over. Het is dus de hele tijd uh, net niet. Ja. Nou, uh, Jan, dus, uh, nou, het was een spannende eerste helft. Uh, laten we hopen dat straks uh, de spanning ook weer uh, terugkomt in de tweede helft. En uh, ook die ga je ja. weer uh, voor ons uh, volgen. Dankjewel voor uh, dit moment. Ja, ik... Oké, okay, graag gedaan. Tot zo. En we komen straks uh, bij jo. je terug.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 This night you we'll never go oh. De single van Sarah Larsen, een klassieker uit de 80's. Inderdaad, Laura Bennigan en de self-control. In het vorige uur hebben we al gehoord... Danny Slager, de agent uit Zandvoort. Want ja, die heeft het een en ander te vertellen, Albert Jan... over het komende strandseizoen, zomerseizoen. Ja, in deel 1 uh, ging je uitvoerig in over het aantal uh, wijkteams... Uh, wat uh, er nieuw ge samengesteld is. Voor, voor de een voor Zuid, de ander voor Noord. En het is toch uh, regionaal uh, gebeuren. Uh, maar de nadruk uh, legde hij duidelijk op, uh, op, op Zandvoort. En uh, Zandvoort met vele evenementen. In D2 gaat hij verder uh, in op de horeca. En natuurlijk op het grootste evenement wat dit jaar uh, ook weer plaats gaat vinden. De komst van de Formule 1. Uh, luister ja, naar het d even uh, Terugkomen op vorig jaar. Hè? Er is een stevige rel geweest op het strand. Uh, er is heel veel inzet gepleegd door de politie.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 Ja, die doe ik nog wel. Maar ben ik <laughs> Daar ben ik geen fan van. Daar ben ik geen fan van. Daar kan ik nog iets bij voorstellen. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Nee hoor, die, die worden gedraaid overigens door, door heel veel uh, collega's die natuurlijk ook in, uh, in, in de noodhulp, uh, noodhulp zitten. Dus uh, nee hoor, we, uh, we zijn dag en nacht actief. Oké. Okay. Meneer Slager, mag ik u ontzettend bedanken voor dit gesprek en uh, uh, de verduidelijking over een aantal onderwerpen. En ik Helemaal denk dat goed. wij elkaar nog wel spreken. Ja. Dankjewel Ben. Dank u wel. Het interview van vanmorgen met Danny Slager van de politie uit Zandvoort. Ja, nou ja, mooi, mooi verhaal wat hij vertelt Albert-Jan. En belangrijk werk ook, ook tijdens de zomer. Bracht mij wel op het, op het idee om even een hele oude promo van, van de radio te draaien. Die past er wel bij. Althans, komt hij aan als het goed is?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 En nee, we horen ze juist van Danny. De politie is er klaar voor het komende zomerseizoen uh, hier in Zandvoort. Want er zijn weer heel veel evenementen. Nou, Albert-Jan komt zo meteen met een overzicht van uh, de evenementen... van de komende dagen uh, hier in Zandvoort. Tot om half vier, of even een half uur is weer tijd voor de evenementenagenda. Die ga je horen naar deze heerlijke gouden oude van UB40. Hier zijn ze met uh, Food for Pots. de klanken van uh, UP40, op uh, de zaterdagmiddag half vier geweest. Uh, de evenementagenda. Is het een uh, beetje druk de komende dagen, Albert-Jan? Nou, ik probeer het een beetje overzichtelijk te houden, maar het is uh, vrij ingewikkeld, hoor. Ja, maar he? het lukt wel, het lukt wel, het lukt wel. Wellicht niet, niet vol volledig, maar ja, daar zijn natuurlijk de diverse websites voor. Goed, uh, we beginnen alvast even met morgen, want uh, dan is er weer jazz in Zandvoort en wel uh, André Vrolijk Kwartet. En uh, zij vieren de jazz van Johnny Meijer. Nou, velen van u uh, kennen natuurlijk... Johnny Meijer van de Amsterdamse Smartlappen... en zijn schuine muzieknummers. Maar hij was ook een uh, zeer verdienstelijke... Uh, ja, uh, uh, accordeonist. Uh, met name voor de jazz. En dat kan u morgen dus horen... dankzij het André Vrolijk Kwartet. Het begint om half drie in het theater De Krocht. Het theater gaat om half twee open... de entree is 15 euro... Kijk voor de zekerheid nog even op de website www.jazzinzandvoort.nl of er nog kaarten voor te krijgen zijn. Dan hebben we Zandvoort vroeger en nu. En dat is fotowerk en animaties van Edwin Keur. En schilderijen, kinderkunstlijn, toekomst van Zandvoort Pub-Up Museum Raadhuis. Dat is allemaal geopend, tenminste, dat is geopend van het Pub-Up Museum vrijdags tot en met zondags van half 1 tot half 5. De entree is via de Halterstraat in het oude voormalige gemeentehuis. Toegang is 3 euro per persoon en de museumkaart is gratis. Dan hebben we natuurlijk ook beelden in Zandvoort. Hedendaagse figuratief heet dat. Een tentoonstelling in het Zandvoorts Museum met sculpturale kunst van hoog niveau. Het museum is ingericht door diverse kunstenaars... Met betoverende grote sculpturen en installaties. Ze hebben zich laten inspireren door Zandvoort en de strijd tussen natuur en stedelijkheid. Geniet u van beelden in Zandvoort hedendaagse figuratief in het Museum van Zandvoort. Kijk voor openingstijden even op www.zandvoortsmuseum.nl Dan gaan we naar zaterdag 28, uh, uh, de 28ste van deze maand. Want dan is het weer tijd voor de Spartan Race. Een gigantisch evenement. Het is een onvergetelijk evenement voor liefhebbers van de obstacle runs. Dus uh, hardlopen door de blubber, uh, in het water springen, over klimrekken heen. Noemt u op. niets is te gek tijdens de Spartan Race. En er komt uh, in dat weekend ook zelfs een night sprint. Een ervaring om nooit te vergeten. Maar dat is allemaal in het weekend. Van 28 mei en 29 mei van 10 uur s morgens tot 5 uur s middags. En ook weer terug van weg geweest is de Ibiza-markt, de boulevard. En dat is voor het eerst weer op 10 juni, vrijdag 10 juni. Een markt geïnspireerd op de hippiemarkten van Ibiza. Een hippiemarkt waar circa 70 moderne hippies... originele hippie- en bohemienproducten aanbieden. Dat speelt zich natuurlijk allemaal af. Badhuisplein en de boulevard de Vauvage... De eerste staat gepland op 10 juni aanstaande en duurt van 12 uur middags tot 8 uur s avonds. En vergeet uh, ook niet voor de zekerheid, en last but not least, de Theo Hilbers vismaaltijd op vrijdag de 10e van 5 tot half 10. Het is een, uh, een traditioneel uh, snel uitverkochte uh, evenement waarop de dus heerlijke vismaaltijd kan worden genuttigd. Ga daarvoor even naar. De uh, website van Theo Hilbers, de vismaaltijd. De tweede vrijdag van juni zijn ze er weer. Kijk of er nog kaarten te krijgen zijn. Zowel voor groepen als voor individuen is de entree na inschrijving bereikbaar tot zover. Dankjewel albert -Jan en mooi dat uh, alle bekende evenementen ook uh, weer lekker terug zijn uh, hier in Zandvoort. Je hoort het juist uh, van uh, albert inderdaad uh, weer voldoende te beleven en te eten en te drinken en te feesten en noem maar op. Evenementen alom hier in Zandvoort. En uiteraard ook lekkere muziek op de radio. Steve Wander Dankjewel You By The Thing. You know, I speak very, very um, fluent Spanish. Todo también chévere. Todo bien, chévere, chévere, bien chévere. Is that right, mama? If I got my shaking. I'm do the face. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having.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 Don't you worry... Ditmaal het origineel van Don't You Worry About A Thing. Uitgevoerd uiteraard door Steven Wander. Later is hij nog een keer onder handen genomen. Ook een hele leuke versie trouwens van Incognito. En Don't You Worry About A Thing. Zo dadelijk voor de tweede helft gaan we weer terug naar Jan van der Lede, Daar in Marken. Verliet hem toen het 0 tegen 0 stond aan het einde van de eerste helft. En we zijn uiteraard heel benieuwd hoe uh, de heren van S.C. Zandvoort... de kleedkamer uitgekomen zijn. Dat gaan we zo dadelijk dus horen van uh, Jan van der Leden. Maar eerst nog even deze zonnige zingel van uh, Gloria Estefan. Luister naar Get On Your feet. En voor deze dame, Chloe en Stefan, begon het allemaal in de Miami Sound Machine. Heel veel hits gehad, waaronder Dr. Beat, een van de allerbekendste. En later is ook solo doorgegaan met onder meer deze single, die was juist voor je draaiden. Dat was Get On Your Feet. Nou, dat geldt uiteraard ook voor de heren van SV Zandvoort. Wat we zitten inmiddels in de tweede helft, Jan. En hoe zijn we de kleedkamer uitgekomen, zoals dat zo mooi heet? We zijn, wij zijn in ieder geval ongewijzig de kleedkamer uitgekomen. Uh, we hadden even een discussie over het, in de bestuurskamer over het feit dat uh, Mark al drie keer gewisseld had. En mogen ze dat nog keer gewisselen? Omdat je maar drie spelmomenten mag wisselen. Oh. oké, okay, maar ik weet niet... Dat je niet... In de rust toch nog wel wat mag wisselen. Maar wat ik eigenlijk had moeten zeggen waar ik had mee had moeten beginnen was dat... Plak voor de rust... Brut Baarten uit een uh, mooie zowel werd neergelegd in het stadsgebied. Hij mocht zelf die trap opnemen. En daar kwamen wij het 0 Jee Jee, ja. nou, <tiedertijd> inderdaad, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Ja, maar wat ook leuk was te vertellen, dat toen wij uh, net in gesprek waren, toen, toen gaf Jeffrey die mooie, die mooie trap. Weet je dat nog? Dat ik zei van, oh, een trapprojectie op de lat. Ja, ja, ja, ja, voor 60 meter, hè, Had je ja. het over, ja? Ja, die bal die stuift dus naar beneden. Het blijkt dat hij gewoon 50 centimeter over de lijn is gegooid. Oh. En dat is het doelpunt. gegaan. Dat, ja, dat was een doelpunt, maar uh, niet, uh, niet uh, toegekend, hè? Nee, niet gekend. Nee, nee. nee. Oké, okay, nou ja, dus, uh, ja... Het de... stond dus heel lijn en... Uh, Mark komt wel een beetje curieus natuurlijk uit de kleedkamer Dat was ik Ja, oké. Okay, maar wij, nou, zijn dus, ja, goed en, uh... wij, wij zijn er blij mee dat het, uh, ja. dat het zo gaat. Uh, in ieder geval, uh, Jan. En, uh, nou ja, jij volgt uh, een, een, een, een leuke tweede helft. Of is het wat, uh, wat, wat, wat saaier geworden? Ah. Nee, dus. <laughs> Yo. Dat is stald Dat was een voorzet voor Rico. En die laat net tegen de keeper uitgaat. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, spanning genoeg, uh, Jan. Ja, ja. We komen straks uh, weer uh, bij je terug, uiteraard. Uh, mocht er gescoord worden, kun je het even Ik laten weten. Dan uh, kunnen we dat ook uh, meenemen in de uitzending. En dan uh, houden we alle luisteraars op de hoogte... die op dit moment ook uh, speciaal voor de wedstrijd uh, aan het luisteren zijn. oké Okido. Tot uh, Tot straks. Zo, uh, dat bedoelen we. Jan van der Leden daar in Marken nou, had goed nieuws. had aan het einde van de eerste helft toch een doelpunt gescoord. Door uh, ons team, om het zo maar even te zeggen, SV Zandvoort. Staat dus daar in Marken op dit moment waar de tweede helft aan de gang is. 0 tegen 1. En daar zijn we blij mee, want gedeeltelijk vierde plaats... Die vierde plaats is heel erg belangrijk. Dus een winst uh, gaat zeker helpen. We hopen hem uh, vast te houden. Misschien nog wel uit te breiden ook. Dat horen we straks verder van Jan van der Leden. Het is juist Jan van der Leden. Goed nieuws daar in Marken. En het eind van de eerste helft heeft SC Zandvoort gescoord al daar in Marken. En het staat 0 tegen 1. Mocht er veranderingen komen, dan hoor je dat uiteraard bij CFM. Dus hou je radio aan. Wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. En je had het aan het begin van de uitzending, had je het er al over... Er is afgelopen jaar, eind verleden jaar, is er een inwonerspeiling geweest van de gemeente over wat wij vinden van Zandvoort. Ja, de resultaten van die eerste inwonerspeiling in Zandvoort zijn inderdaad bekend. Zoals gezegd, eind vorig jaar heeft de gemeente Zandvoort haar inwoners en leden van het digipanel uitgenodigd om mee te doen aan een inwonerspeiling in de badplaats. Bijna 3000 inwoners deden mee aan dit onderzoek. Het onderzoek brengt in kaart wat Zandvoorters van verschillende gemeentelijke thema's vinden. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek bij het opstellen en uitvoeren van het beleid. Enkele interessante uitkomsten. Zandvoorters zijn tevreden met hun woning, rapportcijfer 8,0. En de woonomgeving, rapportcijfer 7,4. Zij voelen zich gelukkig in hun buurt, 86 En vinden dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan, 76 Zandvoorters zijn redelijk tevreden over de voorzieningen in Zandvoort. Het culturele aanbod van Zandvoort beoordelen inwoners gemiddeld met een 6,3. Ruim de helft vindt dat er voldoende openbaar groen is... en 4 op de 10 inwoners zijn tevreden met het onderhoud van dit groen. Over de bereikbaarheid van het dorp met het openbaar vervoer en de auto... zijn de meeste Zandvoorters goed te spreken. Daarentegen zijn 4 op de 10 ontevreden met het parkeergelegenheid. Maar wellicht dat het nieuwe parkeerbeleid... Dat percentage zal verhogen. Ja, zou het. Goed, Zandvoortsters verplaatsen zich binnen Zandvoort meestal te voet... of met de al dan niet elektrische fiets. Ja, dat is heel verstandig, want dan kunnen ze de auto gewoon laten staan. De uitkomsten van de inwonerspeiling kunt u terugvinden... via de website van de gemeente Zandvoort. www.zandvoort.nl www.zandvoort.nl de inwonerspeiling zal jaarlijks worden gehouden. Zo kan de gemeente uitkomsten vergelijken en trends signaleren. De volgende peiling wordt in het komende najaar gehouden. Als u ook mee wilt doen aan de volgende inwonerspeiling... dan kunt u zich aanmelden... ook via uh, de website van de gemeente www.zandvoort.nl... maar dan streep digipanelzandvoort.nl. Dus www.zandvoort.nl streep digipanelzandvoort. En uh, dan kan u, uh, krijgt u automatisch... De uh, vragen van de volgende enquête in dit jaar, najaar naar u toegestuurd. Oké, okay, nou in ieder geval elk jaar wordt zo'n uh, onderzoek uh, uitgevoerd. En uh, ja, kunnen we het uh, volgen van uh, wat er nou beter en uh, slechter uh, wordt. En uh, ja, Albert-Jan zei al, we hebben de verwachting dat het uh, parkeerbeleid uh, positieve dingen gaat, uh, gaat veroorzaken hier in Zandvoort. Of was dat sarcastisch bedoeld? Nou, ik ben erg benieuwd. Ik bedoel, ik ga wel filmpjes maken van uh, druk bezochte weekenden... hoe het bij mij in de straat gaat. Ik, ik uh, hou mijn hart vast. Oké, okay, nou, we wachten het af. En uh, je kan je met, uh, uh, op de website uh, aanmelden voor het uh, digipanel... om uh, mee te doen aan de diverse onderzoeken. Want uh, buiten uh, dit onderzoek zijn er nog heel, uh, heel veel andere onderzoeken ook. Dus, Meld aan op de website van de gemeente Zandvoort. operation Never thought that I survive from a broken heart He took me in as a picture. You better believe he knew where to start There's no need for me to eat an apple every day Oh, he.